Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd... dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïnse bodem. De straaljagers zijn volgens hem ook al ingezet. Het is niet duidelijk uit welke landen de gevechtsvliegtuigen komen. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden... zoals Denemarken, Nederland en de VS. En Zelensky zei ook dat, nog, dat er nog niet genoeg F-16's en opgeleide piloten zijn... De president hield zijn toespraak op een geheime locatie naast twee F-16's. Hoeveel van die toestellen Oekraïne nu heeft, is niet bekend. Bij een steekpartij in het Zeeuwse Seerooskerken zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het steekincident waren vier mannen betrokken. Alle vier zijn ze opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. De Britse premier Starmer heeft in een toespraak de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld. En zegt dat hij er alles aan doet om de relschoppers voor de rechter te krijgen. Vanmiddag gingen demonstranten in zeker drie plaatsen op de vuist met de politie. Ook bij een hotel in Rotherham waar asielzoekers worden opgevangen. Bewoners en personeel waren volgens Starmer doodsbang. En ook in andere steden was onrust toen verschillende groepen demonstranten de confrontatie opzochten. Feyenoord heeft voor de vijfde keer in de clubhistorie de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekenwinnaar won het duel tegen landskampioen PSV na strafschoppen. Er werd in reguliere speeltijd genoeg gescoord, maar de stand bleef met 4-4 gelijk. In de strafschoppenserie trok PSV aan het kortste eind. Johan Bakayoko en Guus Til misten, waarna Ivanovic namens Feyenoord de beslissende penalty benutte. Dat weer. Steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen een zomerse dag met veel zon. Dan wordt het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu tussen app en vloed. I could leave tonight put down ZFM do something today. I am going for a walk today. you can day to come. Thank you.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 Zondering Angel wings don't fly Someone's gonna paint you another sky